Uur. Gilke met het NOS Journaal. Geldtransporteur Brinks Nederland komt in Duitse handen. Het bedrijf heeft een principeakkoord bereikt met een grote branchegenoot, Winkor Nixdorf. Brinks kwam in moeilijkheden toen grote opdrachtgevers Rabobank en SNS zich terugtrokken. Het bedrijf kondigde een reorganisatie aan die 600 ontslagen zou betekenen. Volgens de FNV kost de overname die nu is aangekondigd 100 ontslagen minder. Al-Qaeda heeft bevestigd dat zijn leider in Jemen is omgekomen. Terrorist Al-Wuhaishi werd vrijdag gedood door een Amerikaanse dronaanval... zegt Al-Qaeda in een videoboodschap. Al-Wuhaishi was een persoonlijk medewerker van Osama Bin Laden. Zijn dood zou de grootste klap zijn voor de terreurorganisatie... sinds de dood van Bin Laden. Vorig jaar verhoogde Amerika het tipgeld voor Al-Wuhaishi. Of hij nu dankzij tips is gevonden is niet bekendgemaakt. Nummer 2 van Al-Qaeda in Jemen is benoemd tot zijn opvolger. Het was de afgelopen vier maanden een stuk drukker op de snelwegen in de randstad. De files namen met 12% toe. Volgens Rijkswaterstaat, doordat er meer auto's de weg op gaan. Daardoor stijgt ook het aantal ongelukken. Waardoor het aantal auto's toeneemt zegt Rijkswaterstaat niet. Waarschijnlijk speelt de aantrekkende economie een rol. De drukste snelweg is de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda. Daarna komt de A16 tussen Breda en Rotterdam. De vissers hebben een aantal zware keien laten optakelen... die door Greenpeace in de Noordzee waren gedumpt. Greenpeace wilde met de keien van zo'n 1000 kilo per stuk... de vangst van tong en school hinderen... Volgens de Nederlandse Vissersbond moet het maar eens afgelopen zijn met vissertje pesten. De bond heeft de keien laten opeisen om te voorkomen dat schepen er met hun netten achter blijven hangen en omslaan. Het weer nog in het noorden de meeste bewolking en kans op het regen. In het zuiden droog en meer zon wordt 14 tot 18 graden. Morgen vrij zacht, op veel plaatsen meer dan 20 graden met s'avonds wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate.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 Wellicht nog wat uh, sportnieuws en natuurlijk uh, uh, veel uh, zomerse muziek. Zo is het. En waar blijft de zomer, hè? vragen we ons dan af? Ja, ja ik ga Lex bellen. Ja, oké. Okay. Ja, of dat helft, weet ik niet. Lex, Lex we willen we samen. <laughs> www.meteopagina.nl, daar kan je het weerbericht nalezen... Hè? van onze eigen weerman Lex van der Hoorn. Hij houdt je ook uh, op de hoogte trouwens, via de CFM-app. Klik je gewoon even op weerbericht. Hier zijn Nick en Simon...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 We'll Ja, dat is wat denken, hè? Als we kijken naar de webcams... daar zijn die nou bij bezig? Ongelooflijk. We deden even lekker mee met deze single van Nick en Simon. Joh de pak maar mijn hand. Twaalf minuten over vier uur geworden. Zin om te dansen. Nou, dat kan hoor. met deze van Paul en Hier is Changes. I'm yeah. not en met deze van Paul en Watts. Je de changes bij CFM. Dus zondagmiddag 17 minuten over, 4 uur geworden. Zodanig gaan we trouwens schakelen met Dolly Tapirik. ik zei ze, bij het Wapen van Sofort, zodadelijk naar de optreden van Johannes van Sta en Michael Knubbe. Maar eerst meer nieuws over de Volvo Ocean Race. Uh, ja, zoals ik al eerder in het programma meldde, was de Inport race in uh, Lorient of Frankrijk een teleurstelling voor Brunel, want Brunel eindigde op de voorlaatste plaats, dat wilde zeggen de zesde plaats.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 Zomer is, hebben we uh, in de summertime genoemd. En daar uh, doen ook liedjes zo als in de summertime. Dit is van de Mango Jerry in de summertime, met die uh, Gorshne in de summertime. En uh, andere liedjes die een beetje met uh, zomer hebben te doen. Uh, maar ook um, uh, andere liedjes, wat heel gezellig. Nou ja, je hoort het. Uh, hier staan de twee jongens die voor ons uh, in Zandvoort de, zo de zomer gaan openen en aankondigen. Zodat we vanaf morgen echt uh, van die zomer kunnen genieten. Dus ga, je, ga je ook iedereen... Uh, tot 12 uur de zomer inzingen, of is het wat eerder afgelopen? Denk je? Oh, het is eerder afgelopen. We doen uh, drie setjes. Um, uh, en ik denk, uh, ja, half acht of zo, langer gaat het niet.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 Van de temperatuur te genieten. Want het zonnetje schijnt niet. Maar gezellig is het hier wel. En het is toch ja, lekker op de het terras Eigenlijk was het idee uh, buiten te spelen. Maar dat is toch een beetje. Ja. Een, uh, dat gaan we nu niet doen. Maar we, maar we spelen uh, direct aan de deur. Zodat so, iedereen kan, uh, als hij zin heeft, uh, buiten te zitten. Ook uh, luisteren naar ja. de muziek. Uh, ja, want uh, jullie zitten net om het hoekje. Hè? Je bent niet helemaal weggestopt nee, in de zaal. Nee, nee, nee, dus nee. We kunnen ook buiten van jullie mooie klanken genieten. Denk, ik denk toch, ja. ja. Nou, ik ga terug naar de studio. Oh, jullie hebben het gehoord. Ja, ik wilde het inderdaad uh, vragen. Dolly van uh, Spelers Buiten, maar nee, dus ze spelen binnen. Ja, ze spelen binnen, maar eigenlijk half buiten, buiten, hoor. Oh. Buiten. Ze zitten eigenlijk tussen de, tussen de schuifdeuren, ja. zeg maar. Tussen binnen en buiten. Ja. Oh, daar staat albert en ik uh, van de week ook. Tussen Tof? binnen en buiten. <laughs> Geweldige plek, hoor. <laughs> ja, toch? Ja, ja zeker weten. Dus, nou, nou heel, heel veel plezier daar. Ze beginnen om vijf ja, uur, zo dadelijk. En treden op tot een uurtje of uh, half acht, dus... Mensen, luisteraars die het nog willen meemaken, gaan dan snel naar het wapen. Het is gratis entree, toch? Of niet? Ja, gratis. En er zijn nog een paar stoelen vrij. Ja. Ja. Oké. Hey, Michael en Johan, heel veel plezier daar in jij ook, Dolly. Ja, oké. Doei, doei. Hoi, hoi. En wij hebben zo dadelijk het dier van de week, maar eerst gaan we luisteren naar YouTube.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 Ik had een tijdje niks te doen, het was vroeger het seizoen, zo van alles mag er niks moeten. Je weet wat ze zeggen, als je nergens zoekt, precies dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, we 0-5-rom, klavertje vier dagen als deze schaars, dus klagen we niet, niet hier. Halen me goed, we zoeken naar vertier, Move naar een plekje in de vaste kroeg van een 4. Ik ken de haar via via, Zijn we via ook, ik had zoiets van, dan we zien we hoe het loopt, naar wat die kill, ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken, Stoen op weg naar huis nog een bericht.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 Into the disco scene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 Het gedicht van de dag bij CFM. Een gedicht voor het Zandvoortse strand...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 Zeg iemand gedag, ik weet je zit bij haar bloed. Hoort is in het voor. hier is het allemaal. Surprise